Superbaby Op een mooie zonnige ochtend was Superbaby druk aan het werk met zijn computer in zijn kinderwagen. Ik vind dit maar vervelend werk, zei hij tegen zijn vriend Kooskonijn. Ik wilde dat er eens iets gebeurde. Kooskonijn, die ook wel K.K. werd genoemd, was druk bezig een bericht op zijn computerscherm te lezen. Hij gaf geen antwoord opeens begon de babytelefoon te rinkelen. Superbaby nam de babytelefoon op. Wat? riep hij. Wordt uw bank beroofd? We komen eraan. Hij legde de horen neer en zei Vlug KK, de bank in de Hoogstraat wordt beroofd. Koos Konijn drukte op een knop en tientallen later was de kinderwagen veranderd in een vliegtuig die boven de daken naar de Hoogstraat vloog. Toen ze vlak bij de bank waren, drukte Koos Konijn op een andere knop. De kinderwagen landde precies voor het bankgebouw. Dit is de bank waar mijn spaargeld staat, Superbaby, riep Koos Konijn. Ik hoop dat we niet te laat zijn. De bankdirecteur kwam naar buiten rennen. Wat ben ik blij dat je er bent, Superbaby, zei hij. Ze hebben al het geld meegenomen. Dan ben ik mijn spaargeld kwijt, kreunde Koos Konijn. Dat kan niet. Hebben ze sporen achtergelaten, vroeg Superbaby. Alleen dit, zei de bankdirecteur. En hij wees naar een voetafdruk op de vloer. Koos Konijn nam de mate van de afdruk en gaf die door aan de computer. Even later stond op het beeldscherm te lezen... 1,80 meter lang, schoenmaat 42, loopt mank, woont bij het strand... Superbaby sprong in de kinderwagen en Koos Konijn drukte op de startknop. Even later waren ze op weg naar het strand. Onderweg pakte Superbaby zijn zuigfles. Ik heb extra kracht nodig, zei hij. Het wordt een zwaar karwei. Hij dronk de fles helemaal leeg. Even later vlogen ze boven het strand. Koos Konijn drukte op een andere knop. De kinderwagen landde vlak bij een hut op het strand. Blijf jij maar hier, kaka, zei Superbaby. Roep me als je hulp nodig hebt, zei Superbaby. Die kan ik wel eens nodig hebben. Superbaby liep door de duinen naar de hut. Hij verstopte zich in het hoge gras en keek of hij iemand zag. De hut zag eruit alsof er een hele tijd niemand was geweest. Maar Superbaby zag wel dat het spinnenweb dat over de deur hing gescheurd was. Er moet dus iemand naar binnen zijn gegaan, dacht hij. Hij kroop voorzichtig dichterbij en gluurde door een keer naar binnen. Ik had dus toch gelijk, dacht hij. In de hut zaten twee mannen. Ze waren druk bezig bankbiljetten te tellen. 3000, 3001, 3002, hoera, we zijn rijk. Jan, wat moet ik hiermee doen, vroeg een van de mannen. Hij hield een zak met koperen munten omhoog. Doe er maar mee wat je wilt, Kees, zei de andere man. We hebben hier meer dan genoeg aan. En hij gooide een stapel bankbiljetten in de lucht. Ik gooi de munten wel in zee, zei Kees. Oh nee, dat gebeurt niet, dacht Superbaby. In die zak zitten ook de 87 munten van K.K. Hij maakte een vuist en sloeg een gat in de muur. De twee mannen schrokken verschrikkelijk. Help, het is Superbaby, schreeuwde Kees. Ja, maar hij is alleen, zei Jan met een valse grijns. Hij haalde een pistool uit zijn zak en richtte het op Superbaby. Je hebt nog één minuut, baby, zei hij. Maar Superbaby was niet bang voor de dieven en ook niet voor het pistool. Hij sloeg met zijn rammelaar eerst het pistool uit de hand van Jan. Daarna haalde hij nog een keer uit en sloeg hem tegen de grond. Kees was intussen met de zak munten onder zijn arm naar buiten gerend. Kaka, riep Superbaby, Kees gaat er met je spaargeld vandoor. Superbaby sprong in de kinderwagen. Koos Konijn drukte op de startknop. Even later vlogen ze boven Kees die net in een roeiboot stapte. Kees roeide de zee op, maar de kinderwagen bleef vlak boven hem vliegen. Kees stond op en probeerde met een roeispaan naar de kinderwagen te slaan. Maar hij verloor zijn evenwicht en viel achterover in het water. Ook de zak met munten viel overboord. Daar gaat je spaargeld K.K. zei Superbaby. Dat zie je niet meer terug. Leunde over de rand van de kinderwagen en stak zijn hand met de rammelaar uit. Kees greep de rammelaar beet en Superbaby trok hem in de kinderwagen. De dief kroop bang in de verste hoek. Nu gaan we Jan ophalen Kaka, zei Superbaby. En dan vliegen we terug naar de bank. Even later waren ze terug bij de bank in de Hoogstraat. Buiten stonden heel veel mensen die allemaal spaargeld bij de bank hadden. Dit zijn de dieven en hier is uw geld, zei Superbaby tegen de bankdirecteur. Alleen de munten zijn er niet bij. De bankdirecteur bedankte Superbaby en Koos Konijn en gaf hun allebei een nieuw bankbiljet. Koos Konijn gaf het gelijk weer terug aan de directeur, want hij wilde doorgaan met sparen. En nu wil ik terug naar huis, K.K.," zei Superbaby. Het is tijd voor mijn middagslaapje." En tientallen later waren ze op weg naar huis.